Even kijken hoor, het is ja, ja. donderdag 31 januari. Laatste dag van januari, alweer. Ja, en de 13e... Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, het is anderhalf overal, luisteraars, en hier zijn de files. Ik ben uh, letterlijk acht maanden ver. Hmm. Oh, dus jij wordt binnenkort papa. September, oktober, november, december, januari. Voilà, acht maanden vandaag. Oké. Okay. Acht maanden en twee weken. Binnen papa, ja. Acht maanden, het... twee weken sinds jouw ongeluk, bedoel je? Ja. Oké. Okay. Nou, eh... Uh... Nou ja dat, euh, ja, dat zou ik dan maar willen vieren... door te zeggen tegen de mensen... welkom bij de dertiende aflevering van de praattafel podcast Het is donderdag 31 januari en u bent alweer welkom. Welkom aan de praattafel met Ossie en Ossie. Ja, en Ossie hier, Ossie in Bergen. Een beetje mistroostige middag, maar uh, we gaan het lekker opwarmen voor je. Goedemiddag. Ook van mij, beste luisteraars, een warm welkom. Ik ben Philippe Ozier vanuit het regenachtige noorden van Antwerpen. Welkom aan de praattafel met Ozzy en Ozier. Amai, dat is klimaatverschillen binnen één stad. <laughs> ja, het, het, is, het regent hier. Amai, dat is ongelooflijk. Maar het is ook een enorme megalopolis. Pela polis hè? Hey, Ja, hier is het nog regenachtig, want het is nog niet aan het regenen. Dus ja. heb... Goed, Dan kijk jij in de toekomst. We beginnen als trouw met waar we het niet over gaan hebben. En bijvoorbeeld euthanasie, daar heb ik nou al... Dat, dat, dat heel dat onderwerp mag geuthanaseerd worden, nu even. Want we gaan waarschijnlijk nu worden. maandenlang, alle dagen weer... Het hele debat is nu weer losgebracht. Ja. euthanasie mag nu begraven worden. Ik, ik dacht dat we eruit uit, uit waren. Ik dacht dat het eruit was, was, maar <laughs> huh? Het is intanasie nu, niet euthanasie. Ja, het is in, veruit erin <laughs> gedaan. Dat yep, gaat erin. Ja. Ja, Filip, goeiemiddag, ja. hoe is het met jou? Ja, uh, al een tipje van de sluier opgelegd. Uh, uh, vandaag is het dag op dag, uh, acht maanden en twee weken geleden, dat ik uh, op de Breda-baan met een uh, zevenvoudige been beenbreuk lag, na aanrijding op een kruispunt. Ja. En uh, we hebben ook nieuws over, het, uh, over de rechtszaak, dus de... De persoon die mij uh, heeft aangereden is volledig in fout. Heeft de de politierechtbank heeft het parket gevolgd. Uh, oh, die mag de man van zijn, is schuldig. Ja. De man mag van uh, zijn leven niet meer rijden en jij krijgt anderhalf miljoen schadevergoeding. Uh, ongeveer, ongeveer. mij. Ja, Inderdaad, een heel goede inschatting van jou, want <laughs> uh, hij mag acht dagen niet meer rijden. Oh, oh, krijgt oei. 25 euro boete, oh, maal 10, dus 25. 250 euro boete en Ach, 250 God. in uh, drie maanden voorwaardelijk. En uh, het feest kan beginnen, want ik ben binnen, is het van... Ik krijg <laughs> 1 euro morele schadevergoeding en ik krijg... Tadaan, 1 euro fysieke schadevergoeding. My. Ja, en, en, ja. En, er nou, wordt voor De zorg staat, hè. De staat zorgt voor u. Ja, het is zo'n beetje zo'n dubbel gevoel. Eigenlijk moet je nu in je handen klappen. Dubbel... dat het niet acht jaar geduurd heeft. wat gemiddeld hier zo'n rechtszaak duurt of zo. Ja. He? En dan sturen ze je met één euro weg. en dan, dat je je toch nog happy voelt. Ja, ja, ja. En, uh, en zo vlug mogelijk aan de slag. En, uh... Chop, chop. En uh, ja, voilà. Ah, man, man, man. Dus... En uh, de dader die mag ook uh, het uh, autorijverbod mag hij ook opnemen in de weekends, wanneer hij wil. Oh god, ja. Dat dus... is die zachte, warme staat. Die zachte, wat hij... warme, knuffelige staat, hè? de zorgstaat, hè? Ja. Heerlijk. ja, heerlijk. Ja, daar gaan we het nog later over hebben. Ik denk dat dat nog wel aan bod komt in deze podcast. Maar ik, ik zie in ertussen beginnen er hier al een hele bende uh, koeien. Ik weet niet waar ze zijn, hoor. Mm -hmm. maar ik, ik hoorde ze net al. Je raakt raakt ze Hoppa. Ja. ja. Oké, okay, ze zijn niet meer binnen te houden. Want, luisteraars, uh, weten erom... Uh, Maak even zeker dat u helemaal geen gevaarlijke dingen vast heeft. Geen gereedschap. U bestuurt geen vliegtuigen of niks. Want het is nu het moment om even weer uw ogen dicht te doen. En een diep adem te halen. Want we dalen af naar onze staat van zen door de high. Koe van de week uit, uit ons eigen literair kanon uh, Den Philip. <laughs> en uh, je bent er weer helemaal klaar voor, net als onze koe. Ze zijn een Absoluut. beetje onrustig, maar je hoort ze wel als je goed luistert. Ik zou zeggen, uh, ik, ben, ik ga stil worden en klaar zijn voor deze haiku. Deze haiku, dames en heren, is uh, voor de mensen die elke dag heel hard werken, een bijdrage leveren in onze samenleving. En om jullie op te beuren, heb ik deze haiku geschreven. Je werkt heel de dag. S'avonds kijk je graag tv. Daarna, nachtmerries. Even kijken, ja. Voilà, ze kunnen de mensen maandag weer. Goed, oh, op. Was er nog één achtergebleven? Ja, die is hij geworden. Het is weer gelukt, Philip. Okay. <laughs> Het is de weer haai gelukt. Kwam, zag en overwon. Ja, die, die melk morgen uit die koeien gaat waanzinnig lekker zijn. Eerlijk. Je gaat je in een hogere sferen <laughs> brengen. Misschien kunnen we dat ooit nog in flesjes stoppen en verkopen Ofpa. en rijk worden en zo. Praat af over melk. Welkom aan de praattafel met Ozzy Ossie en Ozier. De uh, global village is a world in which you have extreme concern with everybody else's business. Ja, dat gaan wij vandaag ook weer doen. Uh, everybody else's business. Ik heb een paar kleine onderwerpjes. Ik heb een, uh, een tweet gezien, Filip, en ik, de, ik, ik liet hem zo een paar keer langskomen en ik denk mm. van wauw, wauw, wacht even, hier zit veel meer achter. Die vond ik heel raar. Ik heb er geen audio van. Hij komt van uh, onze, de, de huidige burgemeester van Antwerpen. Onze burgervader van de NVA. Ja, en dan tegelijk Bart inderdaad voorzitter Dever. van de NVA. Ja. En ook echt wel boegbeeld. Hij is meer dan zo'n voorzitter-voorzitter. Hij is echt wel de De man met man of... de touwtjes in de handen kunnen we toch wel zeggen, zowel op Vlaams als aan het Ja, zeker. Weten. En ook een stevige lepel in de pap te roeren op Belgisch niveau. Ja, en nu moet je voorstellen, ze zijn dus bezig met een formatie. Dus ze moeten op de een of andere manier zien... de, de grootste winnaars van de Waalse kant en de grootste winnaars ja. van deze kant... die moeten op de een of andere manier een ja. regering proberen te zien vormen. Het is nu 198 dagen dat ze bezig zijn. Het wordt weer een nieuw wereldrecord. Ja, uh, nu, ja vorige nee. keer was het 512 dagen, denk ik ongeveer. Dus dat is nu het wereldrecord. Oké, okay, 512. Nou, we zijn bijna op de helft. Ja, ja, bijna op de helft. 260, ja, dat Te gek. Maar eh, dan, op zo'n moment stuurt die meneer De Wever... Eh, dus midden in die onderhandelingen de volgende tweet... en die zou ik eens best kunnen ontleden. Dus, nooit mag terechte onvrede over het Europees migratiebeleid... zich omzetten in wrok naar mensen... Nu allereerst, nooit mag terechte onvrede. Dat is al een toch een heel. Wat is terechte onvrede? Hoe? Terechte onvrede. Hoe, welke emotie. Oké, okay, dus in de emoties van boosheid. We steken die uit in de brand. Wat is oprechte Terecht, dit is niet oprecht, maar terecht. Ah, nee. He, ze steken ja, dat, ja, ja. Op, dat asielcentrum daar in Limburg in de fik. Nou, dus Die mensen terecht waren terecht oberust. ontevreden. Hm? Terecht ontevreden, terecht ongerust, terecht. Dus, dus hij zegt wat terecht is. Dus we moeten bij hem een kanon gaan bestellen... om te zien waarop we ons moeten verontwaardigen. Ja, want dit is natuurlijk een bijzonder vaag verwoord uh, iets... Hè. ...nooit mag terechte onvrede... ...terechte onvrede... ...dus ja, mensen zijn... ...ja, mensen zijn terecht... ...ontevreden over het... ...dus dat is ook een sneer naar Europa dan meteen, hè? Ja. Maar het wordt erger. In de volgende zin, want dan komt er een punt... <laughs> ...dan komt er nog een zin... ...in de Vlaamse natie... ...die wij samen willen vormen... ...is er geen enkele plaats... ...voor racisme. Nou ga daar maar eens aan tafel zitten met de Waalse politieke partijen in de Vlaamse natie die wij samen willen vormen samen met wie? De, met samen de Engelsen? Met ja. of, of, of met de Hollanders? Nee, samen, samen met al die collaborateurs van de Tweede Wereldoorlog <laughs> en de Oostfronters. En, ja. uh, en de thuisblijvers die uh, volledig ja, het is, uh... dit is hele vreemde messaging ja, als, je, als je bezig ja, bent ja, ja, ja. Ja, het is messaging, het is spin het is, De spin druipt er vanaf al, al zijn strekkingen binnen zijn Vlaamse beweging wil hij erbij houden Hij, wil, hij ja. is een heel gevaarlijk spel aan het spelen Ofwel gaat hij, dat is dan mijn heel korte analyse Ofwel gaat de NVa met Bart Wever aan het stuur België doen ontploffen Ofwel erger, hè een, een, een, een impasse waardoor, er, waardoor we dus tientallen jaren in slecht beleid gaan terechtkomen ik, ik denk dat ze daar inderdaad gewoon op afstevenen want ze denken nu of nooit want het, het is nu het of is... nooit en we maken nu alles zodanig kapot dat er geen weg terug is hè? Maar het, ik moet ook eerlijk zeggen het Waals ligt dan ook alweer heel ver de andere kant op dat is een puur rode socialistisch nest het is dat zeg maar nou, als, weet je, uh, wat je nu in Engeland ook hebt. Traditioneel kiezen de mensen daar nog heel links. Ja, uh, mijn werkers. Dus, maar eigenlijk zijn die socialisten, zijn de Vlaamse socialisten, hebben die minder vuil aan hun handen dan de Walse socialisten, hoor. Mm. Um, ja, die Waanse socialisten het... zijn salonsocialisten die, die, die even hard met postjes bezig zijn geweest In de jaren 90, 80, 90 en tot ver in 2000 En daar zijn ze nu ook nog zwaar van aan bekomen in Wallonië En dan krijg je dit, hè? dan krijg je de twee... On... Haast onverenigbare tegenstellingen, terwijl het heel simpel zou moeten zijn. Doe federaal je zin. Kijk naar landen zoals Zwitserland. Kijk naar landen zoals eigenlijk zelfs Duitsland. Kijk naar landen zoals de Verenigde Staten. Ja. Kijk Overal. naar landen zoals... Uh, ja, kijk vooral niet naar Groot-Brittannië. <laughs> dus het lijkt wel alsof onze Belgische pest, die we al 180 jaar hebben... <laughs> 140 jaar, sorry. Uh, um, um, uh, 200... Yeah. 18, ik, ik kan niet meer rekenen, is van help, maar ik ben ook geen leraar. Zit het ontstaan van België? 1830 eh, en 2020 nee. is. 150? Nee. 190? 190, voilà. 190, Ja, ik heb ooit nog reclamespotjes voor België, 175 jaar. Nu gemaakt. zat ik daar, ik zat die ingewikkelde aftrek om te maken, ik had gewoon moeten zeggen. <laughs> 2030, 1830, 200 jaar, ja. min 10. Maar goed, uh... leraar. <laughs> ja, oh, jij geeft taal, hè? Dat is de andere kant van de taalgrens, ja. is de wiskunde. Dus, uh. Maar weet je trouwens, ik ga jou en onze luisteraars een geheim verklappen... waardoor jullie allemaal over een x-aantal jaar... misschien drie, vier, vijf jaar, schat, schat, schat, helemaal rijk worden. Want elk voordeel heeft zijn nadeel, zei Johan ja, Johan, Ik heb gelezen dat de klimaatopwarming meer dan de helft van alle... Wijngebieden ter wereld bedreigd. Dus ja, ja, want dat is echt. Als het ineens drastisch verandert, die druiven. they don't like that, hè. Dat, ah ja, dat ja, dat duurt, ja, ja, ja. Dus. er, zijn, ja, er is, is nu in Nederland een heel beroemd boek. dat heet mm -hmm. Omfietswijnen omfietswijnen, dat is geschreven door omfietzen. iemand. Ja, die, die kan je dus perfect vertellen... dat uh, bijvoorbeeld een of andere vage Lidl-wijn... uit uh, waar dan ook Spaans of zo, dat die eigenlijk zo zwaar onder de prijs... Staat. dat zijn dan wijnen van 20 euro die daar voor 4 euro in de rekken liggen... snap je, via zo'n Europees mm. systeem. Dus en, en daar fiets je even voor om. Dus wat ik zou doen, als je een stukje kelder over hebt... toch beginnen met dat boek een beetje... hier. En daar wat goede flessen, want je weet wel. Over vijf jaar gaan die dingen allemaal honderd euro per stuk op het internet, man. Dan ben je gewoon aan het binnenrijven. Wat dacht je daarvan? Eh? Schitterend. Eh? Goed plan of niet? Heel goed plan. Zeg je uh, nog voor die... Ja, sorry, dat ja. was iets anders. Ja, uh, jammer, geen probleem. Nog voordat je verder gaat met het volgende: uh, we gaan het niet hebben over die Brexit, oké? Okay? Nee, nee. We gaan het niet <lacht> hebben over... Uh... Nou... Ja, ik wou het eigenlijk niet hebben over die de doel politiek, zeker. maar daar moeten we het sowieso over hebben. Maar ja, ja. ik wil nog één, één dingetje zeggen, hè, om toch weer eventjes mijn krediet van leerkracht terug op te eisen. Um, waar ik faalde in mijn rekensommen, wil ik toch een beetje laten zien dat ik mijn research goed gedaan heb. Weet je nog dat we het over lachgas hadden? Ja, Enkele precies. En ik kan die clip nog bijna terugvinden, maar ik ga dat, als ik hem heb gevonden, dan hoor je hem nu. Nou, oké. Okay. <laughs> is Ja, de magic of editing. Ga door. Voilà, en, voilà, en hé, zoals dat we het in de clip uh, net hoorden. Ja. Hè? Um, ik ga niet al te wetenschappelijk zijn, maar toch een beetje. Hè? Dus uh, geef me twee, drie minuten, oké? Okay? Lachgas, die stikstofmonoxide, dus N2O, dat was oorspronkelijk een narcosemiddel bij operaties. Ja. En daarom, de jongeren willen die rush hebben, ze worden onmiddellijk dronken eigenlijk. Mits voldoende in te halen, verliezen ze ook bewustzijn. Eigenlijk is dat gas dus onschadelijk, is het ook jaren gebruikt en zijn er niet direct... Schadelijke gevolgen van, maar je, het uh, is veel beter. Dus ik gebruik de websites druglijn.be en drugs en uitgaan NL. Oh. En van de twee uh, heb ik vooral uh, onthouden dat er gewoon enorme risico's aan verbonden zijn. Toch? Al. Dus we moeten de jongeren niet betuttelen met het is gevaarlijk, maar... Kijk, zoals steeds, is voorlichting belangrijk. Als je dan toch om de jongeren begaan bent, maak je duidelijk dat je dan nooit staande neemt, bijvoorbeeld? Ah, nee, Omdat, anders dan val je op je, Ja, dan potter je omver, hè. Ja. Dat, nou, dat vind dus, ik al, uh, al een, hele, een levensreddende tip. Bijvoorbeeld. <laughs> nou, daarvoor dus zou ik de... alleen al naar de podcast gaan, hè. <laughs> en dan, uh, het, uh, het is natuurlijk ook... Uh, het, dat zuurstofgebrek geeft uh, coördinatiestoringen en valt partijen en verwondingen. Ja. Maar, kijk ook uh, met alcohol uit. Dus als je het dan Oei. weer in combinatie gaat nemen, wat dat toch veel jongeren graag doen... Die die graag ja, dat is een, dat is een cocktail. Hè. En... Um, uh, Ga je het met alcohol combineren, kan je natuurlijk sneller ademhalingsproblemen krijgen. Ja, ja. Uh, en dat kan dan weer leiden tot uh, bewusteloosheid en uh, risico's van dien. Ook tijdens de zwangerschap <laughs> uiteraard zeer hard af te raden. Ach, gaat anders krijg je zo'n lachend kindje. En wat ik heel interessant vond, nou, op lange termijn is het ook gevaarlijk. Als we, hè, is het ook een risico omdat we dan een vitamine B12 tekort krijgen. Oh my. En als je dat en wie tekort qua voeding, komt... hè, bijvoorbeeld veganisten moeten bij B12 inname oppassen, want die krijgen veel minder B12 binnen. Ja, ja. En, dus dan, en, en, dan, en wat, door, dan krijg je bloedarmoede en problemen aan het zenuwstelsel. Dus dat is toch wel heftig. Oké. Okay. dus jongere lichaam is wat... Het jongere lichaam is ook kwetsbaarder dan een volwassen lichaam. Ja. Dus dan moeten we nog eens... Jongeren voelen zich onoverwinnelijk. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat hun lichaam nog niet... Alles kan overwinnen. Mm -hmm. Maar dat is een natuurlijke evolutie om jongeren meer brani te geven en meer durf. Uh, zodat, ja, kijk naar de dierenrijken, uh, Daar hangen de kinderen uh, aan, de, aan, de, aan de borst van de, van de vrouwtjesaap, ja. Terwijl ze door de bomen rent. Uh, of de berenjongen die zich moeten bes laten beschermen door mama, omdat anders papa beren komt opeten. Dus die heel kwik en snel moeten kunnen lopen en ja, ja. durf moeten hebben om in het ijswater te springen. Dus jonge mensen, ja, ik, uh, ik vind toch wel veel risico's aan verbonden. Dus een goed geïnformeerd mens is er twee waard, zou ik zeggen. Dit komt binnen. Zo, en in die zes seconden van die jingle heb jij op een magische manier... jouw hazmat-suit uh, weer aangetrokken. Want, uh, Absoluut. Ja, want uh, jij gaat weer in de dirt of the bottom of the pages of the web... weet je wel, de commentaren op de artikel... Artikelen, die trouwens ja. nu door jou toedoen volgens mij... Hè, is dat ineens allemaal overal nu nieuws wel aan het worden. Overal, hè? <laughs> dus de commentaren in de... In de dus daarom, eh, ik, ik, ben, ik wil altijd een voorloper zijn... en, en daarom wil ik ook het, uh, het concept van de commentaren op de commentaren... niet laten ver verstijven. Hé. Altijd die, die politieke van hé, uh, Bart de Wever dit, de socialisten ja. dat. Hé, uh, ja, okay. België, Apenland, uh, politiek uh, desinteresse is heel groot en het, het, het maakt geen goede humor om altijd over hetzelfde bezig te zijn. Dus is ook het probleem bij de apparaatstafel levert commentaar op commentaar op commentaar op commentaar, op commentaar, commentaar, commentaar levert commentaar op commentaar ja, zo. Daarom gaan we de internetcommentaren op een wetenschappelijk artikel eens bekijken. Maar uh, je, je hebt mijn hele... You have my ears, zeggen ze dan. Boeiend, boeiend. Gisteren, 30 januari 2020, om 16 .19 uur 19, verscheen er een artikeltje van Maarten Veenendaal uh, in het AD. Te lezen op ad.nl, maar ook te lezen... Zo gaat dat nu eenmaal in, het, in uh, de Europese samenwerking. In het HLN, in België. Dus zowel Nederland als België kan het artikel... Telescoop maakt meest gedetailleerde foto's van de zon ooit. Ah, die heb ik nee, gezien, die is... foto. He, dus de wetenschappers hebben de meest gedetailleerde beelden van de zon ooit gemaakt... ...met een innuier zonnetelescoop op Hawaii. <laughs> een gloednieuwe zonnetelescoop. En uh, ze laten dus zien hoe dat de zon eigenlijk uit uh, poffende maiskorrels bestaat. Heel mooi filmpje ook op de ja, website. Ja, ja. um, <clears throat> en uh, dan spreken ze ook van een ijsbad dat de zonnetelescoop... Uh, <clears throat> Dus heel he heet wordt, hè? Uh, de, uh, kan worden en, en wordt. Dus de telescoop staat in een ijszwembad, zodat het apparaat niet uh, overhit kan geraken. Ah, maar dat is goed Ik ga niet heel het dan. artikel voor nee. me lezen, maar. Maar eens lezen, maar dat, van dat ijs is belangrijk, omdat er natuurlijke reacties op kwamen. Kon niet uitblijven. <lacht> nou ja, ik begin het al uh, koud dus... te krijgen. Dus, dus ja, het zijn zes reacties. Het is eigenlijk, het is gewoon een scenario voor een, voor een uh, comedian. Allee, ik ben misschien mijn pluimen aan het weggeven, maar ik heb het toch van mij gemaakt. Dus uh, misschien moet ik dit eens op de bühne ook doen. Dus uh, uh, er is altijd een neutrale wetenschapper, volger. Hè? Dus dit zijn mensen die, nogmaals dames en heren, dit zijn mensen die echt proactief achter het keyboard kruipen en beginnen te typen op alles wat ze lezen. Dus Norbert Bouwens is een liefhebber. Prachtig. Dat zoiets tegenwoordig mogelijk is, zegt Norbert. Ten slotte moeten we ons realiseren dat wij zelf niet beslissen over onze toekomst, maar dat het die zon is. Hey, omdat er wetenschappelijk ook in het artikeltje wordt verwezen naar die zon zal ooit uitbranden en wat er dan mee gebeurt en zo. Okay. Ook Bart van de Velden is een wetenschapper. Dus Norbert Bouwens was schouderklopje. Dank u wel om dit te doen naar de wetenschappers. Bart van de Velden is natuurlijk de wetenschapper die um, er nog wat aan wil toevoegen. Dus aan, die een commentaar heeft op het artikeltje. Dus niet zozeer op... Zie je ook heel dikwijls op de, op de uh, internetcommentaren... dat mensen dus op het artikel beginnen te, com te commentaar geven... In plaats van eigenlijk het onderwerp. Dat is heel bizar. Dus Bart van de Velden zegt... Er bestaat een naam voor dit verschijnsel. Het heet convectiestromingen. Dus de convectiestroming ja, ja. is waar de zon mee bezig is. Misschien een goed idee om een tekening daarvan aan het artikel toe te voegen. Om alles even duidelijker te maken. Dus Bart van de Velden heeft daar onmiddellijk zijn leeftijd verraden aan mij. Mm -hmm. Want Bart van de Velden wil op internet een tekening zien. Dus ja. Heel mooi. Hè? Iets voor scholieren van... Ja. We zitten aan een acht jaar oud leerling eigenlijk. We hebben zoals steeds hebben we de, de, de, de flauwe plezanten, zoals dat we in Vlaanderen zeggen, dus de, de, uh, de grapjas. Ivo Torfs zegt. Nu hoop ik dat ze dat koelwater van dat ijsbad op een nuttige manier zullen gebruiken. Dus hè. Een beetje de, de, de, de cynische grapjes. Hè. Uh, Alsof dat. dat ijsbad, hè? Ik hoop dat ze dat ijsbad, dat koelwater van dat ijsbad, een beetje nuttig gaan gebruiken. Het, het, het, het, het druipt al een heel klein beetje zo. Het is Hawaï, het is een eiland in het midden van die oceaan. <laughs> het is... Maar het, het neigt al naar zowat kritiek op. Is ja, dat zo? Iets, het zo wat, hè? iets. Het begint al uh, een, een, een beetje kritisch te doen. Hè? Ja, ja. Um, er is de bedweter Ron Leclerc die zegt dan weer is misschien wel de grootste zonnetelescoop maar niet de grootste spiegel de Very Large Telescope heeft vier spiegels van 8 meter diameter de, en de in opbouw zijnde Extreme Large Telescope zal een spiegel hebben van om en bij de 39 meter diameter oké okay. dus het is de grootste zonnetelescoop staat in het artikel maar Ron Leclerc ik kan maar één ding denken. Ik kan enkel maar over de grootste spiegels uh, ja. beginnen begin roepen. Is dit een soort het. textuele geldingsdrang? Ik ja, wil maar ja, iets. Uh, ik probeer een 1% slim factor boven wat er staat. Kijk, er is, er is nog, nog, uh, nog een categorie van mensen die ik al eerder heb uh, in andere commentaren op commentaren ontdekt. Is van. Ja. En dat is. Uh, wie gelooft de politiek nog? Dus deze man doet het. Ja. Patrick Versijs mm -hmm. zegt het volgende. Vijf uur geleden trouwens. 344 miljoen voor een heel groot fototoestel om fotokens te trekken van de zon. En dan durven ze zeggen dat er geen geld is om de laagste pensioenen op te trekken. <lacht> Wie gelooft de politiek nu nog? Vraagteken. Het ja, is fenomenaal. Ja, ja, ja. Dus, die had ik niet zien komen op een artikel um, dat gaat over een zonnetelescoop. En de, deze had ik, uh, had ik wel een klein beetje verwacht. Dit is de allerlaatste. En dan laat ik het, de commentaren hier weer voor wat ze zijn. Voor een uh, goede week. Karel van Velzeke is onze bronbeer van de week. Op termijn zal de zon minder warmte geven. Dan kunnen ze daar ook weer over zagen. Wat? Wat? Wat? wat. Sorry. Nog eens? Karel van Velzeken slaat mijn commentaar mooi af. Hij is onze brombeer van dienst. Op termijn zal de zon minder warmte geven. Dat, dan kunnen ze daar ook weer over beginnen zagen. Man, dat was de uitsmijter inderdaad. Die was helemaal. De, de, de, de dieptes zijn zo diep dat het gewoon weer mooi en hoog wordt en zo. Ik bedoel, ja, ik is... ben in ieder geval verslaafd. Ik ben <laughs> absoluut verslaafd. Ik, ik, moet, ik, moet, ik kan de week niet door zonder even de commentaren te bekijken en dan geef ik daar commentaar op. Hè? Nee, precies. En om te zorgen dat jij dat tot een jaren kan blijven doen, gaan we even een oproepje doen aan onze luisteraars alweer. Een leuk swingmuziekje erbij. Joepie. De Madonna is ook bejaard aan het worden. Die komt binnenkort ook met een rollator op. En dan kosten die tickets ineens 400 euro waarschijnlijk. Ja, Yes. Uh, welkom bij de Praattafel Podcast. Onze website is praattafel.be. U luistert naar ons, dus op de een of andere manier heb je ons gevonden. En als je daarvan meer wil hebben, ook via de website, maar je kan op Spotify, Stitcher, Android, Vlaamsepodcast.be en nu ook op de Nederlandse site podcastluisteren.nl. Daar staan we ook op. Hartstikke bedankt. Shoutout naar jullie jongens de grens, waar we dadelijk nog wel meer over gaan horen. Uh, ja, nou, onze website. Uh, ik heb nog eens de haiku's allemaal opnieuw verpakt. Ook ons uh, YouTube-kanaal met weekliederen. Wat gaan we doen met die jongens uit de oude doos? Uh, gaan we daar een plaatje bij zetten op YouTube? Of uh, hoe zeg je dat? Ik, ik ga er nog wel eens een plaatje bij zetten, ja. Nou, oké. Okay. En dan binnenkort krijgen we... want Vandaag gaan we weer uit de oude doos, nietwaar? Ja, ja, ja. Vandaag... Ja? Ja, okay. Ja, dus contacteer ons op info.praattafel.be uh, Onze Facebook-page staat ook tot je beschikking. Uh, lanceer commentaren, geef ons een idee voor haiku's enzovoort. Laat wat van je horen. En in elk geval, ja, jullie zijn de reden dat we dit doen. Dus uh, ik zou zeggen, wij doen dat hartstikke graag. En uh, als je nog eens wil dat Filip uh, dieper graaft, uh, ja, je kan hem ook wat suggereren om plekken waar mooie dingen te vinden zijn. Wat dacht je ervan? Dit is de Praattafel podcast met Ossie en Ozier. Ja, nu zijn we een beetje aangeland, denk ik, intussen in het Ozierkwartier. Ja, een stukje hebben we net genuttigd, maar... Uh, ja, voor... Oh nee, ja, sorry, voordat we dat doen, uh, ben ik helemaal vergeten. Een, een, een groot event uh, deze week, want uh, onze Sekou, die uh, een paar afleveringen geleden al uh, een prachtig stuk uh, slampoetry over armoede heeft uh, laten horen. Of wij hebben dat tenminste laten horen. Uh, Lo and behold, uh, de makker wordt ineens stadsdichter van Antwerpen. Hoppa. Nou, dat is, uh, dat is helemaal niet niks. Nee. En uh, ja, zoals ik zei, ik, ik volgde de man al een goede 12, 13 jaar. We hebben wat projecten in het begin gedaan enzovoort. En ik dacht, ja, die man die is echt geniaal. Wat hij met tekst enzovoort doet. En ondertussen hij heeft vorig jaar ook nog een paar jaar geleden meegedaan aan een film. Uh, ja, dus echt. echt mm. ja, hij start ook heel veel workshops op, doet heel veel met jongeren en zo. Dus een uh, hele goede zaak dat hij dat uh, geworden is. Nou ja, ik had dus een officiële uitnodiging. Gekregen van de gemeenteraad of van hè, hoe ik dan op die lijst kwam, dat zal misschien een error geweest zijn of zo, maar in elk geval was ik daar en uh, bijvoorbeeld werd er afscheid genomen van de vorige, Mout Verbrugge geloof ik, dat was de stadsdichteres die de laatste twee jaar heeft gedaan mm -hmm. en zij had iets heel interessants te vertellen. Ik las dat kinderen tot een acht maanden nog een Brabbeltaaltje kunnen spreken. Dat kan uitgroeien tot alle mogelijke talen. Een baby uit China brabbelt dus op dezelfde manier als een kindje in België of Rusland. Een babytje is een torentje van Babel. Tja, zou dat, die, die, die woord, jij bent Latinoloog, baby, babel, zou dat vandaar komen, denk je? Uh, ba, bla bla bla, Babel, bla bla bla. Ja, dat is mooi. Ja. Ja, dat vond ik scherp gevonden en zo. Goed, uh, uh, dan werd er bijvoorbeeld een plechtige aankondiging gedaan. Want een van de gasten, de sprekers, uh, was een andere. Stadsdichter, namelijk diegene uit Rotterdam, een collega van Sekoe, eh, waarvan ook bleek achteraf dat zij in een ploegje van vier finalisten zaten, enige jaren geleden. En van die vier zijn er nu inmiddels drie eh, stadsdichters. En daar gaan we ja. straks nog even over hebben. Maar laten we even horen hoe eh, Dien binnenkomt. Hè. Een goed Hollands intro. Dan een verrassingsoptreden van een andere stadsdichter uit onze zusterstad Rotterdam, Dien. Ja. Dus Het van, van de bril, 2019, die komt er. 2019 stadsdichter. Hij komt ook, zoals Sekou, uit de slumscene. Dean slum zien. En die gaat zowel Sekou een hart onder de riem steken als een vaardel geven aan de Nood. Dien Hallo. <applaus> ja, dat is gewoon lekker, hoor. Hallo. Ja, je hoort wel, hè? uit de slum zien. Ja, ja. Ja, dat is een gevaarlijke verspreking, hè? Heel gevaarlijk. <laughs> dus, Want to uh... slum is iets anders dan to slam. Ja, precies. Dus op een gegeven moment heb ik die dien daar eens over aangesproken... en gevraagd van, zou het nou zomaar zijn dat jullie ineens... zeg maar aan als ik toch denk aan 75 procent... dat is statistisch moeilijk te overtreffen... of dat het nu ineens jullie de smaak van de week zijn? Hallo. Oh, wacht even. Dat was de verkeerde. Ik moet even zoeken. Oh. Ah ja, hier is hij al. Dus ik, ik vroeg hem, zijn jullie nou ineens de smaak van de week? Ik, ik, ik, zou, ik zou het denk ik op een andere manier uh, willen, willen aanvliegen. Wat ik denk ik vooral is, is dat misschien het establishment ook meer inziet dat die poëzie, net als taal in het algemeen, altijd in flux is. Het is een dynamisch organisme. Er is al, er is niet, het gaat niet om een smaak van de week. Zijn. Ik denk dat het gaat om een fundamentele verandering in de benadering van wat poëzie is en hoe poëten eruit kunnen zien. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, omdat dat gaat over de nieuwe grootstedelijke beleving. Uh, in een stad als Amsterdam, Rotterdam, um, maar ook Antwerpen, denk ik dat we altijd rekening moeten houden met het feit dat er heel veel mensen zijn. Dat de meeste mensen uh, andere mensen zijn, zoals Jules uh, uh, Dilde zou zeggen. En dat um, en dat daar dus ook af en toe een ander geluid bij hoort. Maar dat dat ook onderdeel is van de grotere gemeenschap waar we onderdeel van uitmaken. Ja, precies. Dus. En, een heel, en dat vind ik wel frappant van al die slammers ook. Van, mm -hmm. uh, dat is allemaal ook dicht bij de mensen. Het is, het is, uh, mm -hmm. dat is zo de battle zo uh, in klein. Het is. It is uh, Heel mooi, hoe een strijd dat zij voelen, om eigenlijk iets heel duidelijk, iets heel simpel duidelijk te maken aan een meerderheid van mensen. Een meerderheid van mensen is nog altijd heel navelstaardig bezig met hun leven. En beseffen blijkbaar niet dat, uh, dat we in 2020 leven en dat nu toch wel het besef moet zijn dat we zijn allemaal mensen zijn. Er is één ras, het mensenras. Mm -hmm. En laten we allemaal even normaal doen. Uh, ja precies Dus eigenlijk zijn zij heel oud en wijs In hun <laughs> jonge dynamiek Ja precies maar Eigenlijk zijn, is hun strijd Bijna bizar te noemen Door, sorry om het te zeggen Door iemand zoals mij die al 52 is En die dertig jaar geleden ook stond te strijden tegen de kernkoppen in Kleine Brogel, tegen de... Met Hanekam. Met Hanekam. in <laughs> oogschaduw. Ja, heel punt. belangrijk detail. Had heel ook belangrijk. Heel ja, je had ook mensen met van die arafat om en zo. Dat ja, dat deed ik dan niet. Dat vond ik er dan weer over. Ja, er waren die mensen met die, met die Mexicaanse laarzen en die groene jassen en zo'n arafat schaaltje. Maar goed, sorry, ik onderbrak je. Ja, ik, ik had puntschoenen aan en alles zwart, zwart, zwart. Cool. En, um, en dan vind ik dat heel mooi dat, dat er nu een generatie opstaat die met de vuist die nogmaals voor die heel simpele waarden opkomt. Ja. Maar tegelijkertijd betreurt dat mij ook dat we blijkbaar in 2020 er maar niet over kunnen geraken: dat we eigenlijk samen door dezelfde deur moeten. Nou, klinkt dus. heel. En dat klinkt heel flauw en flower powery en 60s. Maar dus in 2020 is het blijkbaar toch nog altijd een groot issue. Ja, ja. En, en de inclusieve samenleving. Zijn, dus ik denk dat we nog heel vers verwijderd daarvan zijn. Nee, dat zeker. Ik, ik, ik, ik wil niet zwartgallig zijn, hè, maar. Er, het is een werk dat nooit af zal zijn, ik zal het zo zeggen. Nee, het ziet heel, heel diep. Het is net zoals dat uh, Peace Plan. Het, het, wij eh, zeggen de de Palestinian Peace Plan. Dat is net zoiets dat, uh, dat begon op pagina 3 van de Bijbel. En dat gaat nog ja, onze achter, dat, achter, achter, achter, achter, klein, klein, klein kinderen. Het is langer gaan, dan 2000 jaar <laughs> bezig. Dat is, dat is al. Ja, ja. 3000 en half bezig. Maar die dat is de kracht... Volkeren uh, ja. uit is al 4000 jaar geleden dat dat gebeurde. Of... Precies, en die uh, joden zitten Zag. daar nog iedere jaar mee in, met een uh, reisplan in hun maag. Hé, hey, maar luister, maar je, wat jij zegt is waar. Die jongens die kunnen het allemaal heel hartstikke simpel uitleggen. En ik heb een mooi voorbeeldje van Dien... hoe die bijvoorbeeld in een korte zin iets heel duidelijk kan maken... Marktwerking en een soort geopolitiek tekortkomen, dat zich arbeidsarm door in de pen geklommen enkelingen gebrek laat beschrijven in haar gebreken. Hè, snap ik, dat is keihelder ja, daar kan ik meteen mee om. <lacht> ja. nee, nee, toch een bewondering het zijn, het zijn woordtovenaars ook een nee, beetje nee, voilà, het zijn woordtovenaars en op zulke jonge leeftijd daar niet alleen mee bezig zijn dus uh, niet alleen die taal die, die aan het uitsterven is, Hij is het van laat ons eerlijk zijn, hè. het Nederlands is heel hard in ontwikkeling maar zal uiteindelijk opgeslorpt worden vrees ik, uh, het is een tijdelijk gebeuren, het, het eh, Nederlands. En niet morfen. De jeugd van tijd. Het zal morven met Engels, met, met zodanig morfen dat ik dat je nog bezwaarlijk van het Nederlands kan spreken. En dat. Uh in Zuid-Afrika is het aan het uitsterven omdat het toch vooral gezien werd als de taal van de onderdrukker. Ja. In Paramaribo en dergelijke is het aan het uitsterven omdat het toch vooral gezien werd als de taal van de onderdrukker. In Indonesië hetzelfde. In Indonesië is ja. het haast uitgestorven. Ja, ja, is het misschien nog op een paar plantages van... Of, of, of enkele ouderwets geldbaronnen ja. die misschien het nog spreken. Ja, maar en, ik... Ja, sorry... Ja. Ja. Ik ben dan ook nog naar Michael van der Bril gegaan. En dat is gewoon de, de hoofdvoorzitter, mentor, motor achter heel het uh, stadsdichterschap. Die eiste uh, de, de coördinator van Antwerpen Boekenstad. Zo is mm -hmm. dat. En ik vroeg hem eigenlijk dezelfde vraag: van, hoe zit dat met uh, dat nu opeens al die slammers uh, aan, de winkel, aan, de, aan de winkel moeten komen? Ik dat al een aantal jaar bezig is. Dat Slam zijn plek veroverd. De wereld Van de poëzie. En dat zijn eigenlijk uh, ja, echt wel, wel grotere momenten. Dat zo'n slammer of Spoken Word-dichter, uh, staddichter wordt. Dat geeft wel inderdaad aan dat, uh, dat zij ook reguliere uh, plekken en podia innemen. En dus eigenlijk helemaal gelijkwaardig naast de klassiekere dichters staan. Ja, dus dan. Ik ga er absoluut mee akkoord. Ik ga er absoluut mee akkoord. Um, maar een heel uh, leuk uh, um, cafeetje op Antwerpen Zuid. Um, Man. Mag ik Zullen we de naam niet noemen, maar er gebeuren veel uh, slam uh, live avonden. En ik kan iedereen het aanbevelen die nog niet van de slam dicht zien uh, gehoord heeft. En uh, sowieso dankzij Seco in Antwerpen en uh, dien in uh, Nederland. Gaan de mensen ervan horen, maar uh, zoek het ook eens live op. Ga je het niet enkel geschreven lezen. Je moet het ook wel eens meemaken voelen zien meemaken, en zo. dat ja. is waar want het is een, het live het performance aspect is, ja, is, is, is uh, dus, Maar, maar ja, maar begon maar, ik net, maar, daar maar komt maar, dat maar, hollandse hoog. vingertje weer van ah, ja ja ja maar, het kan maar, nooit zomaar feest ik zijn ik? is van mag ik even ja. in belgië mag niks maar kan alles ja en in, in Nederland, holland mag alles, al, alles kan maar, maar niks maar kan er eigenlijk niet. Nee, uh, Maar wat er nu dus weer gebeurt... dat is eigenlijk misschien hoe jij je hebt moeten voelen... toen jij bijvoorbeeld jouw kleding met al die stalen op, als je dat dan ineens bij de CNA ziet hangen, weet je wel. Dus ja. wat ik bedoel, dus hun outpost, hun, hun onderwereld... hun battle, hun, hun dingen, anti whatever hoe je het kan noemen... Uh, is op het nu mainstream, dat ligt eigenlijk ja. bij de grote boekhandel. <laughs> Snap je? Dat is... Ja, het staat op een t-shirt gedrukt. Eh, hebben wij hun de, die revolutie nu ontnomen door ze in te lijven? Hè? Dat is wat die Michael zei. Het zijn nu echt uh, reguliere jongens. Dus oh, schouderklapje en zo. Maar ja, waar moeten ze nou nog voor battelen dan? Ja. Eh? Het is bereikt. Ja, daar, ik denk dat ik daar straks al een beetje antwoord op deze vragen, op dit vraagstuk gaf. Ik denk dat in hun hoofd, en dat, dat je mag die mensen die ouder worden, die, die lijken te vergeten dat ze jong zijn geweest. En zo zien jongeren dat ook dikwijls. Ja. En ik heb ook kritiek op jongeren, pas op, ik heb ook kritiek op jongeren, dat, die, dat daar toch... Um, en dat is van alle tijden, hoor. Sommige mensen zeggen dat dat de laatste... Geen respect voor de oudere wijsheid en de ervaring. Dat is van al de, alle tijden. Ik, ik weet nog van mezelf toen ik een 17, 18-jarige tienertje was. Uh, op weg na, na, uh, naar het einde van zijn puberteit eindelijk. Uh, de punker beginnen uithangen. En in de grootsteden uh, gaan studeren. En op alles kritiek. En dat is wel des jeugds. Hè? Mm -hmm. Maar des... Deze, wijze, deze middelbare leeftijd en hogere leeftijd moet toch ook wel terug aan de bak met uh, geef die jeugd ook uh, respect en erkenning, want ze hebben echt wel nuttige dingen te zeggen. Verwerp het niet, want we zien het in de, in de, bij de politieke spindokters ook, hè, is het van. ja. Uh, bij de klimaatmeisjes, hoe daar, hoe daar meewarig over gedaan wordt als, als hé, overagerende pubers. Uh, in de commentaren op commentaren heb ik er al voorbeelden van voorgelezen. Van, uh, ze, zitten, ze, uh, ze, ze hebben weer hun vodden. Hè? Uh, ze hebben hun periode, uh, de meisjes, en ze zijn weer boos. Uh. Dus er wordt heel uh, meewarig over gedaan, heel kleinerend uh, wordt op neergekeken. Ze worden in het hokje gezet van hysterie... Uh, Terwijl ja, een boodschap de denken, weer, een heel eerlijke boodschap van bezorgdheid is. Dus, dus het, zo zit het weer aan allebei alle beide kanten. Zijn ze ingelijfd? Dat, ik denk niet dat ze dat zelf gaan Ik denk dat ze zelf voldoende jeugdheid, jeugdigheid hebben om nog die weliswaar mee te lopen in het establishment, maar toch met de twee dikke middenvingers. Ja, precies. En ik denk dat ze ook wel een appeltje te schillen gaan hebben. En er kon wel eens een enorme disconnect gaan ontstaan de komende jaren... ...tussen die nieuwe generatie die langzaam overal nu de, de postjes begint voilà, af te je, nemen. Wat mensen vergeten, je hoeft echt niet te zoeken hoor. Maar je gaat sowieso, als je een beetje, um, een beetje discussie voert in het publieke veld... ...trap je op tenen, hè. dat is... Dat is waanzinnig. Hè? Dat is wel de laatste jaren steeds meer geworden, vind ik. Ja, precies. Um, dat is natuurlijk, door die, we hebben het er al over gehad door die sociale media. Iedereen heeft ook een, een stem en kan beginnen roepen en tieren. Dus um, ze zullen op tenen trappen en we zullen dan, dan de logheid van sommige apparaten beginnen zien. De globale village is een wereld in je extreem concern with met iedereen business. En uh, voordat we aan het laatste deel van jouw kwartier uh, beginnen... Uh, heb ik nog één link gevonden waar uh, we hebben weliswaar geen audio... en het is ook weliswaar niet Nederlands, maar dat viel me toch wel keihard op. En dat haakt ook heel erg in op een aantal dingen waar wij het over hebben gehad. Uh, het is een artikel op uh, BBC News... waaruit uh, blijkt dat dus uh, onvrede met democratie in ontwikkelde landen... Is, uh, dus de onvrede is op zijn hoogste niveau in bijna 25 jaar. Uh, University of Cambridge, blablabla, bla bla, 4 mm. miljoen mensen. Dus uh, als je nu wil begrijpen waarom overal dat populisme opduikt. Uh, dan denk ik van dat hier een van de roots ligt, omdat in. Over het algemeen is, is er een soort apathie. Er is niemand, mm. behalve die, de, de leden en de jeugdleden van elke partij. Ja, die, mm. die staan met hun overheempjes bier te drinken en vlag op te ja. zwaaien. Ja. In zo'n zo zo tentje op een weide. Ik heb te veel van die feesten oh. moeten voorzien voor een geluid. Ja, ja, ja, ja. En, ja. Niks ook niet. Maar uh, snap je, dat is, dat is binnen dat cultuurtje, maar uh, ergens mm -hmm. is heel de connectie. Met, uh, en, en er zijn nu ja, een paar mensen en een van die politici werd gevraagd... Van hoe, hoe komt het dat uh, dat het populisme nou zo overal opduikt? Hij zegt, because it's popular. <laughs> Nou ja, De disconnectie in één woord vervangen Ja, en vooral in Engeland en Amerika Ik weet niet, heb, heb ik hier dat verhaal verteld over de Midden-Engeland waar, waar dat dan ontstaan is, dat heel die onvrede over wat er gebeurd is in dat dorp Zat dat in de vorige podcast Kan jij je daar iets van herinneren? Uh, ik heb mij voorgenomen bij het begin van de samenwerking met jou... om uh, eens de podcast gedaan is om het voor eeuwig te vergeten. Ah, okay. nou, het kwam dus hierop neer. Er was een artikel, er was een New York Times reportage... over die grote overwinning van Boris Johnson. Uh, hoe kwam dat nou? En ook, ook bijvoorbeeld in het heartland van de rode, de vroegere kolenregio's, wat je hier ook dus in de Waal hebt. Mm -hmm. Hier heb je dus heel sterk overeenkomsten. Uh, dat, dat waren echt bastions... Van, van, van Labour, natuurlijk. Ja, ja, ja inderdaad, nou, absoluut. Hoe kon het dat die nu ineens veranderd zijn? Wat is daar gebeurd? Er zijn toen door Thatcher en alles zijn al die mijnen dichtgegooid. En zo ja. Duizenden ja, mensen. De privatisering van alles en nog wat. Ja, mensen allemaal op de uitkering. Ook hetzelfde als hier en ook in Nederland. Dat was toen die periode in Limburg ging ook alle mijnen ja, dicht. alles en, dicht, iedereen op de uitkering. Ja, dat was een wereldwijd uh, ding natuurlijk. Ja. Nu, uh, ja, het was een beetje malaise daar. En natuurlijk, niemand deed er geen bal aan. Die mensen die waren een beetje vergeten enzovoort. Mm. Dat moet je je voorstellen, zo ergens tussen Turnhout en Mol... In echt van die plattelandsteden... Uh, nou ja, spoelen snel vooruit. Wat gebeurt daar? Ineens komt daar een, rond het jaar 2007-2008 een enorme bonk van een distributiecentrum van een of andere ja. sportmerk. Ja, nou, uh, ze hadden 500 jobs en uh, wat toelevering enzovoort. Nou, heel de boel uh, die leverde daarop. Alleen bleek dat 450 van die 500 jobs die ellende jobs waren... Is voor 9 euro per uur s'nachts, uh, dozen sleuren en alles en ja. zo. Ja, en daar hadden die mijnwerkers niet zo veel zin in. <lacht> Toen kwam Schengen, huppakee, ineens woonden daar 3 vierduizend Polen... die dat maar <lacht> al te graag wel deden. Nou, kan je nu dan eindelijk... dat die mensen op een gegeven moment het gehad hadden met Europa en met Labour... die zich Absolute gewoon twintig, dertig jaar te kakken hebben gezet, om het zo maar eens te ja, zeggen? Ja, tuurlijk. Oh, Engeland is een, derde, is een derde wereldland altijd geweest. En nu, met die belachelijke beslissing nu... Het uh, is pure beslissing vanuit het groot geld. En, en die bedrijven die willen terug ongebreideld hun ding doen. En die hebben uh, hun zin, die grote multinationals. Hebben hun, hun, die, uh, het is veel te heet onder hun voeten in al die ontwik on, uh, in, uh, de ontwikkelende landen. Uh, daar hebben ze alles uitgebuit en kapot gemaakt en, en die landen staan nu ook in oorlog en, en zijn onderhevig aan dat klimaat okay. en, en Engeland uh, hun dat is mijn visie even in een notendop ik wil het er nog wel eens over hebben Engeland is ten prooi gevallen aan die grote bedrijven en dat grote geld ja. want dat grote geld heeft ook terug en hou vast nodig in het westen en dat was er niet, want Europa ja, wordt alsmaar meer gesloten aan de buitengrenzen uh, Amerika nee, een met een protectionistische uh, regering. Uh, China, eh, een grote speler aan het worden. Uh, China is ook heel hard bezig op de financiële markten. Er wordt niks van gezegd. De opgang van al die bitcoin-toestanden wordt ook niks van gezegd. Dus die oude geldmachines, die oude, dat oude kapitaal, dat oude westerse kapitaal, wil terug naar Europa komen. Maar in Europa kost het één geld en ze hebben een plaats nodig, een haven. En de Isle of Wight is een beetje vol aan het geraken. In ja, een is het op post... Postbuskantoren. Nederland is op de vingers getikt voor al die postbus. Hey, de Rolling Stones hebben hun hoofdzetel in, uh, in Amsterdam ergens. U2 ook. En U2 uh, uh, hebben de 300 topartiesten ja, van de Billboard. Die zitten allemaal. Ja, soms, op, soms in zo'n kleine gemeente staat er zo ergens een postbus. En, uh, zo, zo stel ik mij dat dan voor. Daar nee, komt dat zo is in Amsterdam aan de Zuidas heet dat. Dat is ja, gewoon er staan een. als dan allemaal als je en bellen waar niemand opneemt. Ja, ja. Je maar dat moet je zien. Ik, heb, ik ben al jaren niet geweest. Dus als je nou vanuit hier naar Amsterdam gaat, maar dan vlak voor Amsterdam ga je zeg maar linksaf, richting ja, ja. zo Schiphol en Haarlem. Dan kom je door wat uh, soort een soort nieuwe financieel centrum. Het is, of ja, ja, ja, alsof je is in, Post Postspace uh, uh, London dingen. In jaar. Dat is som, bizar, uh, dan bizar wat daar allemaal en wat er nog meer in aanbouw is. Maar ja, ze, dat hebben ze zich ook voortgenomen om een uh, financiële speler te worden ja, ja. en dat lukt zwaar. aardig eh, maar Rijn heeft het daar eh, uitvoerig over gehad hè, toen hij absoluut, de... en, maar dit is nu helemaal in, in dit is nu langzaam maar zeker, dus je moet niet vragen uh, hoe dat die bedrijven hebben uh, ik zeg niet alleen bedrijven maar hoe dat die spelers, die grote machtige conglomeraties mm. die, die multinationals noemen ze, ze maar het is zelfs meer dan multinationals ja, ja. het zijn investment groups. het zijn uh, capital uh, de, eigenlijk de, de, ik moet er eigenlijk ook een hasmatsoet voor aantrekken Want ik vind ze even verwerpelijk Als, de, uh, uh, als Jan en Miep uh, met de pet op in de, in de, uh, in de internetcommentaren um, Die hebben veel minder macht Maar hebben nu tijde, dankzij de nieuwe media toch een beetje macht om hun stem te laten horen en aan de andere kant van het spectrum zijn de mensen die alles hebben, die alle touwtjes, alle financiële touwtjes en machtsposities in handen hebben. Ja, en die zitten natuurlijk aan uh, in het besturen van die nevelige, uh, nevelachtige spookbedrijven allemaal. Hè. Ja. En dat zijn dus heel de kapitaalstromen die al die Europese staten mislopen. Heel die zorgstaat staat nu op springen en... Engeland heeft gezegd, ja, dan gaan wij weg, hè, want wij, die zitten tot hun nek, tot hun oren in die, in die staten. Hè. Zeker die conservatives, zeker die republikeinen in Amerika. Ja, en ook India en alles. Hè, dat, ja, maar, maar de, dat, India is geen ontwikkelingsland of ontwikkelend land, niet meer. India is gewoon een superspeler geworden en die hebben daar nog een heel kastensysteem. Dus die kunnen daar nog 200 jaar mensen uitbuiten zonder dat er iemand zich aan stoort, hè. En die leest nog... voor. Philippe <laughs> leest voor. Wacht even, laat af eens uitpraten, joh. Philippe leest voor. Of niet. Zeg, je, je bent er niet bij. Je ziet heel de uitzending over mijn stemdingetjes te zetten. Ja. <laughs> Dat komt door die delay. Uh, Skype mensen en, en ik heb hier een technicus naast me zitten. Die, die gaat Even met een goede rond rotsen worden. Ja. Ken, je, ken je die mop van die opnametechnicus die ontslagen werd? Weet je waarom we die ontsloegen? Hij wist te veel. We wisten. <laughs> maar goed. Ja, Even over mijn doem denken daarjuist. Ik wil ja. gewoon eventjes een, een, een citaatje van Johanna Swift... ...op de scheurkalender van 30 januari 2020 te lezen. Visie is de kunst het onzichtbare te zien. Maar goed. Oh, dat is inderdaad een mooie, ja. Ah, die moeten Dat we misschien... Het, we uh, hebben uh, de internetcommentaren gehad van het Osierkwartier. Uh, ja. Wij hebben het voorleesmoment nog te goed. Ja, precies. En deze keer ben jij naar een, een soort iemand... die een zeer vruchtig, vrolijk leven heeft geleid... als vegetariër en waterdrinker. Ik ben naar een gezondheidsspecialist <laughs> ja. op zoek gegaan. Ja. Naar een life coach. Yes. En? en ik kan de jonge generatie en de oude generatie en de, zelfs de middengeneratie en zelfs de hele oude generatie een boek van deze man aanbevelen, want hij is nog ouder. En ik wil, met, ik wil zijn naam introduceren met een grapje. Elke sigaret die men rookt op aarde, daarvan neemt God de roker één minuut van zijn leven af en schenkt die minuut aan... Keith Richards. <laughs> ik ben begonnen op uh, goed aanbevelen van twee goede vrienden... en één van de twee goede vrienden heeft zelfs het boek... weliswaar in de Nederlandse versie aan mij cadeau ge gegeven. Oké. Okay. Voor de mensen die het Nederlands meer machtig zijn dan het Engels... raad ik het Nederlands ook aan. Het is een mooie vertaling, het is een goede vertaling... Uiteraard uh, is het altijd prachtig om auteurs in de originele taal te kunnen lezen. En ik doe dat met Franse boeken, ik doe dat met Engelse boeken. Dus ik ga ook uh, de biografie in het Frans lezen. Uh, <laughs> in het Engels lezen. Ja, ja. Uh, maar uh, een gegeven paard kijkt mij niet in de mond. Nee, nee, nee. Ik ga er wel af en toe uit voorlezen. En ook in mijn lessen gebruiken. Okay. Uh, in de lessen uh, cultuurgeschiedenis bijvoorbeeld. Uh, omdat er ook heel, heel veel geschiedenis in voorkomt. En niet zozeer de grote geschiedenis, maar de geschiedenis waar het eigenlijk om draait. De kleine sociale geschiedenis. Hoe zag de, dat Engeland van na de oorlog eruit? Daar ga ik volgende week over lezen. Maar deze week heb ik een fragmentje genomen over een kleine beschrijving Um, een stukje uit een verhaal, het eerste hoofdstuk, waarin ze eigenlijk onzacht in aanraking kwamen met de, um, met de strenge hand uh, der wit. Dus de Rolling Stones waren op tournee, voor de mensen die nog niet uh, de link hadden gelegd. Keith Richards is een is gitarist. gitarist Gitarist en liedjeschrijver, mede met Mick Jagger, yeah. origineel The Glimmer Twins van de Rolling Stones, samen met de drummer ook. En dan Ronnie Wood is er later bijgekomen na de dood van Brian Jones. En Keith Richards heeft zijn autobiografie geschreven, ik denk 2017, gepubliceerd. Ja, 2010 gepubliceerd. De tijd gaat snel, gebruiken wel. Oké. Okay. En uh, uh, ik lees nu een stukje voor uit het eerste hoofdstuk. Ze komen in, ergens in uh, de midwest van Amerika op hun tournee van 1973. Zijn ze gearresteerd? Inmiddels weten ze wie ze hebben aangehouden. Kijk eens wie we hier hebben. Maar opeens leken ze niet te weten wat ze moesten doen met die internationale sterren die ze gearresteerd hadden. Nu moesten ze uit de hele staat mensen oproepen. Bovendien leken ze geen idee te hebben... waar ze ons van moesten beschuldigen. Ze wisten ook dat we Bill Carter probeerden te traceren... en daar waren ze kennelijk door geïntimideerd. Want dit was Bill Carters voortuin. Hij was opgegroeid in Rector, een dorp in de buurt... en hij kende iedere ordehandhaver in de staat, iedere sheriff... iedere officier van justitie, alle politieke leiders... Misschien kregen ze er spijt van dat ze de pers over hun vangst hadden getipt. De landelijke pers had zich al voor de rechtbank verzameld... en een tv-zender uit Dallas had een Learjet gehuurd... om het verhaal vanuit de beste positie te kunnen volgen. Het was zaterdagmiddag en ze belden naar Little Rock voor juridisch advies. Dus in plaats van ons in een cel te smijten waarna dat beeld de hele wereld over zou gaan... hielden ze ons voor onze eigen veiligheid in hechtenis... in het kantoor van de chief. Dat betekende dat we wat konden rondlopen. Waar was Carter? Kantoren sloten tijdens de vakantie. Er waren nog geen mobieltjes. Het duurde dus even voordat we hem vonden. Ondertussen probeerden we van al die stuff af te komen. We hadden heel erg veel bij... In de jaren zeventig werd ik super high van zuivere merkcocaïne, een farmaceutische drug. Freddy Sessler en ik gingen naar de wc. Dat mocht gewoon. Er ging niet eens iemand mee. Jesus Christ, elke zin van Freddy begon hiermee. Ik ben stoned. Hij heeft flessen vol tuinal bij zich en hij is zo zenuwachtig omdat hij ze moet doorspoelen dat hij een fles laat vallen en alle fucking rood met blauwe capsules overal naartoe rollen ondertussen probeert hij kook door te spoelen ik smeet de hash in de toilet en de marihuana trok door het verdomde ding spoelt niet door, er is te veel marihuana ik trek door en trek door en dan opeens rollen er allemaal capsules mijn hokje binnen en ik probeer ze allemaal op te rapen en ook in de wc pot te smijten en zo, maar dat kan niet want er zit nog een hokje tussen mijn wc en die van Freddy. En dus liggen er vijftig capsules in het toilethokje tussen ons in. Jesus Christ, Keith. Rustig blijven, Freddy. Ik heb alle pillen uit mijn wc. Heb jij ze ook allemaal uit jouw hokje? Ik denk het wel. Dat denk ik wel. Oké, okay, kom mee naar het middelste hokje. Dan gooien we die ook weg. Het lag bomvol met die fucking shit. Het was ongelooflijk. Overal waar je keek. In elke zak en overal. Ik wist niet dat ik zoveel coke bij me had. Wat overbleef was Freddy's actetas, En die lag in de kofferbak van de auto die nog niet was geopend. We wisten dat hij daar ook cocaïne in had. Dat konden ze onmogelijk niet vinden. Freddy en ik besloten dat we Freddy die middag strategisch moesten verstoten en zouden zeggen dat hij een lifter was, maar dat we hem wel door onze juridisch adviseur wilden laten vertegenwoordigen als dat nodig was en als deze eindelijk zou arriveren. Waar was Carter? Het duurde dus even om onze hulptroepen op te stellen, terwijl de bevolking van Fortis exceptionele proporties aannam. Mensen uit Mississippi, Texas, Tennessee, ze kwamen allemaal om de pret mee te beleven. Er zou niets gebeuren voor Carter gevonden was. En hij was mee op tournee, dus niet ver weg, maar hij genoot van een welverdiende vrije dag. Ik had dus genoeg tijd om erbij stil te staan dat ik dom was geweest en de regels had overtreden. Zorg dat je de wet niet overtreedt en wordt niet aangehouden. De politie heeft overal, maar in de zuidelijke staten zeker, quasi-legale trucjes om je te arresteren als ze daar zin in hebben. En daarna konden ze je 90 dagen vasthouden, probleemloos, zomaar. Daarom had Carter gezegd dat we op de snelweg moesten blijven. In die tijd was de Bijbelbelt heel benauwend. <tied> Ja, dat waren echt andere tijden. Andere tijden, maar het boek, het is, een, het is een fenomenale biografie. Ik moet zeggen aan de luisteraar, dat weten ze van mij nog niet. Um, ik, lees, ik lees boeken. Ik lees niet veel boeken, ik lees veel boeken professioneel. Dus de meeste boeken die ik lees, is meer een deel voor mijn, uh, voor mijn um, om me fris te houden en om uh, mijn job als leerkracht toch goed te kunnen uitoefenen. Maar voor mijn plezier lees ik autobiografieën. Heb ik een beetje van mijn vader. Mm -hmm. uh, die las ja, heel zware autobiografieën van uh, politici, <laughs> veldmaarschalken en uh, ah, ja. vooral historische figuren. Maar voor mij dus, uh, ik zoek het in de kunstbiografieën uh, van zangers, auteurs, uh, oh. Contentmakers, ja. content filmmakers. Mijn Noem laatste boeken op. waren van Clausewitz over de oorlog en uh, Sun Tzu, The Art of War. Uh, wat is er mis met mij? <laughs> <laughs> maar weet er je is dat niks mis mee? Er... Nee, maar dat is dus, heb ik alles gezegd. Dat is standaardvoer wat elke economie en politicologie en al die studenten meekrijgen. Daarom zijn het zulke assholes. Sorry. <laughs> <laughs> Sorry maar ik vind Sorry, het sociale niet, allemaal, niet, niet allemaal, niet allemaal natuurlijk. Ik ben daar ook op gepromoveerd, dus uh, ja, ja. ik ben afgestudeerd uh, op, op sociale geschiedenis. Ik ja. uh, ben communicatiewetenschapper en de petite histoire is zo'n mooie uitdrukking in het Frans, de kleine geschiedenis. Dus, omdat uh, ik al op heel jonge leeftijd verovertuigd was, geschiedenis wordt vooral geschreven door de harde roepers en door de overwinnaars. Ja. Maar het is zo interessant om ...jaren nadien ook eens de geschiedenis te gaan opzoeken van de overwonnenen. Of van de, of van de vrouw die niet gehoord werd. Of van het kind dat niet gehoord werd. Of van de bevolkingsgroep die niet gehoord werd. En um, dat vind ik ook veel terug in die autobiografieën. Okay. Vaak wel, wel schmerz over het systeem. En dat boeit me enorm. En om een autobiografie te maken of sowieso eentje te moeten hebben. Maar moet je toch een beetje redelijk onsterfelijk zijn? Nietwaar? Of word je dat juist door zo'n ding? Maar eh, nog even één laatste terugkomst op Seku, want op een gegeven mm -hmm. moment vroeg ik hem ook van, uh, ja, er komt een heel speciaal aspect zitten toch aan het stadsdichterschap. Mm -hmm. Hoe ga je met je nieuw verworven onsterfelijkheid om? Want je weet, jouw portret komt dus ergens in zalen tussen alle andere stadsdichters en mm over -hmm. Over honderden jaren komen daar dan toeristen langs en zo. Maar, uh, hoe heb je daar al over nagedacht? Nee, vind ik scary. Is <laughs> scary zo die traces hè en dan kunnen mensen maar van u maken wat ze willen. Ja, want alles wat uh, je ja, nu doet, best the... en whatever kunnen we vertellen. Ja, dat is het leuke wel aan uh, de vergankelijkheid. Ja, dan heb je ook wel meer vat. Opvaard wie je bent voor de mensen. Ja, ja, Zeker. Voilà. Nee. En, uh, kan je jouw komende stadsdichterschap misschien in een thema... of een woord samen gaan vatten wat voor jou... Verhalen vertellen door de mensen en door mij. Nou, en, uh, wij gaan heel, heel benieuwd zijn naar al die verhalen. Maar daar, uh, dat is ook een aspect. Ja, ik dacht, dat is toch wel interessant. Maar daar denkt niemand bij na. Nou, want als je dan nu rondloopt, wat, wat zie je daar? Portretgalerijen ja. van honderden jaren. <laughs> Stadsdichters. Ja, nou ja, stadsdichter, dat, dat is nu. Bestond dat in een vorige eeuw al of zo? Of is dat echt. Nee, iets nee, een... nee, dat is een nieuw ding. hè. Ja, ah, oké. Okay. Want je hebt dan in Nederland ook de, de dichter des vaderlands en zo. Ja, en de moeten, filosoof des vaderlands. Moeten we daar hier ook aan? Maar dan nog, dat is een probleem. Welk is het vaderland? We het vaderland hebben. All right. U zit mee aan de Praattafel podcast. Hé, dat is hartstikke fijn dat u mee zit. Filipje, we hebben nog een stukje muziek uit de oude doos alweer. Een streepje muziek uit de oude doos. Vertel, beer in your face. Ja, is een liedje dat ik met Stel Jongens geschreven heb, zelf geschreven heb. De tekst heb ik zelf geschreven. Dat ik eens voor de eerste maal gejammed heb, uh, tiental jaar geleden. Uh, dan is dat blijven liggen. Uh, en vorig jaar heb ik het, uh, het lied zelf uh, een keertje opgenomen. Dus ik heb zowel de drums als de basgitaar, als de gitaren, als de stem voor mijn rekening. maar je bent een soort kleine halve Rundgren. Waar ik trouwens ook een enorme grote fan van ben. <laughs> ik knutsel graag. Hè. Het is een knutselprojectje geworden. En, ja, ja. Uh... Dat was tot Röntgen ook. Hè? En ik wou het ook even verzegelen. Want ik kan met mijn huidige band hebben we het eens opgepakt maar dat klikte niet zo, dus daar gaan we het niet meer mee spelen, maar okay. ik vind dat er wel iets in zit van een liedje, ik wou het eens met de mensen delen oké, okay, we gaan er naar luisteren en de titel, wat? wat? moet daar iets over worden de titel, het is een Engelstalig nummer en de nee, titel is Beer in Your Face Beer in Your Face Zeker als je dat allemaal alleen doet. En uh, daarom, het deed me snel denken aan... Uh, Todd Grand, die heeft een dubbelalbum gemaakt... wat ik nog regelmatig opzet. Something, anything. Daar ja, heeft hij ook alles alleen gedaan... in een hotel met een 24-sporenmachine en zo. Een fantastisch ding. Maar jij ook, jij hoort daar ook bij, man. Absoluut. <laughs> ja, Martine is dus... En we blijven produceren. Ook oh, wacht we. Ooit is op, die, uh, op dat... -pop wacht, wacht, wacht even. Voor. Ik, ik oh, oh, oh. ja, Bartienus, die neemt de boel hier over. Sorry, wat zei je nou? Uh, we blijven knutselen en we blijven produceren, hè. Totdat we misschien ooit eens uh, op dat podium van Pukkelpop geraken. Daar had ik wel graag op gestaan, dus. misschien als 70-jarige punker ooit uh, is van. En dan zit jij een 80-jarige glaasmixer ik, ik ga me daar, dat dat wordt het volgende doel van mijn leven. Ik, ja, pukkelpop. Ik heb de t-shirt, <laughs> heb <heel> ik <leuk> al. <laughs> Maar, maar met het verschil dat onze luisteraars dan pukkels hebben van het jong zijn en van de jonge hormonen. En wij zitten dan op het podium In de -tent. met pukkels van het oud worden. Het aftakelen. Ja, ja je, je hebt toch hier zo'n uh, festival. Welk is dat? Je hebt dan Thorout Classic. Dat is al zo'n beetje voor de uh, ouderdjes. Rock zou een mooie naam zijn, maar ik denk niet dat het dat is. Nee, nee. Maar ja, er was, was echt iets ook zo voor wat oude mensen. Maar ja, god, oh god, jongen. Ja, je... Jij bent nog young zou... forever, man. Voilà. we zijn we jong zijn forever en dan zijn we dood. Hè? Je bent levend of dood. Hè? Er is ja, geen... precies. Het is hey. geen... Uh... Het is allemaal niet zo grijs hoor. Het is gewoon lekker zwart en wit. <laughs> Precies. Het is gewoon heel duidelijk Ja, dat is daarom en daarom komen wij iedere week samen om daar zoiets over te praten en te delen. En nog dadelijk te maken voor de mensen. Maar het was weer een fijne aflevering, is van. Ik heb ervan genoten. Ja, ik ook. Het is voor mij het uitje van de week. En binnen een minuut of tien zit ik alweer te verknekelen. En ik merk ook dat jij ook tegenwoordig al nationaal zit te kijken. En oh, onbe onbedoeld. Ja, Als een drank doet. krijgt ja. om... Hè? Ja, ik krijg zin van de dingen die ik lees. Ik krijg zin van de dingen die ik doe. Om het ook te delen samen ja. met jou aan de mensen en aan de luisteraars. En, uh, het worden er steeds meer en dat is heel fijn om te horen. dat het okay. een, uh, kleine, De kleine familie is groot aan het worden, dus dat is leuk. Hartstikke tof. En als een bonus voor de luisteraars uh, heb ik namelijk een opname... van het uh, volledige openingsgedicht wat CQ heeft gehouden. De aftrap. Uh, bij het uh, ja, begin van zijn stad. Stichterschap. Dat duurt een goede drie minuten. Dat wou ik je niet onthouden. Maar ik plak het erachteraan als onze afscheidsclip. Ik zeg alvast tot de volgende. En Philippe, ik wil nog de mensen begroeten met een afscheidswoordje. Oké. Okay. Want... Het is toch guur weer en uh, we hebben nog niet veel winter gehad. Dat is bij jullie daar in het, noord, hè? Want hier bij het in noorden. Bij ons in het noorden is het steeds guur, guurder aan het worden. Bij jullie in het palmboom palmbombeplante uh, uh, Zuid. Ja. Mid zuid. Hè? Maar goed, hè, mensen mogen vooral niet vergeten. één enkel vriendelijk woord kan drie koude, gure wintermaanden verwarmen. Bij deze aftrap had ik eerst graag mijn mama van harte bedankt. En dan de commissie Antwerpen Boekenstad. Mijn Peter, mijn Meter, de steun van mijn mede-creatives: de Spok, de Sput, Spit, Glue, Blue, Adetunde, Ellie, Jasper, Kevlar, Samurai, Senpai, Isla, Sasha, Scale, Absan, Anissa, Tweezy, Samira, Droge, Nijk, Passie, Sterk, Sequence, The Criticus, Stille Stem enzovoort. Wat de tijdsgeest leert, meestal snel weer vergeten en rap verleert. Jullie liefde helpt me te investeren in deze metier. Kan ik ga niet de tijd nemen op deze stage om het te hebben over zij die hier op een werkdag om 10 uur kunnen zijn? Represent, niets als respect. Ik weet wie je bent. En over zij die hier op een werkdag niet kunnen zijn. Represent niks als respect, niet het beste uur van de hardwerkende mensen. Komt de huidige verdeling uit een huiverig verleden zulke zaken bespreekt men. Zoveel macht in deze zaal, de ronde tafel ontbreekt nog. Het geven, met het geven maken we statements. Wat beschaving zal heten, is daar wat het scheef ging. Kunst is context, de content om zwaar te verteren. Gaat het om faam, privilege of mag je dichter ook in een decolonisatiebeweging? Een veel te laag investering, geen innovatie, niet meer, de kunstenaars emigreren aan de pols voel haar puls, negen chakras, dit stadsbest. Gebroken vensters, rode lichten, te midden schimmige gezichten, de kloof mooi gedichten, het boze oog achter een dikke laag, blackface paint. De splinter die de spiegel uitsloopt had geen toonbeeld meer nodig om zich te richten. He got his angles straight. De gazette op de metronoom, artikel 1. De zuurstof van een stad in het hart van een metropool. Op stalen aarde strekt de trein zich voort tot in het Verre Oosten. Langs de sweatshops. Altijd de goedkoopste. Van hen krijgen we de kleden. Artikel 2. de zuurstof voor de stad in het hart van de metropool. Het gas dat ik binnenhap in de fabriek loost. Wie geloofde er nog in sprookjes over oneindige groei en heilige werkgevers? Artikel 3. De zuurstof voor de stad in het hart van de, de, de, de, de metropool. Boten naar Congo en de Gold Coast voor door een diamant. Alsof hier geen briljante mensen in de underground zouden mm. leven. Yeah. Heb ik het recht op een goed leven... als zoveel niet eens het recht hebben op te bestaan? Ik kom van conscience die zijn volk hier leerde lezen... en evenzeer van Tom Sank die zijn, die zijn land heel berecht opstaan. Hoe de straat vroeger klonk toen de waard over de klinkers draafde... als eindeloos gekletter. Echo-kamers. De volle aandacht... God dat me van op aandacht deze aanklacht tot de aanslag over aanslag op aanslag of vandaag op de kaart gaat gezet worden. We droppen bommen op hun land, maken naamloze slachtoffers. Toch stonden we stom verbaasd als men aankomt kloppen. Zonder. Ze sloten poorten naar Europa en gingen haar maakvol stoppen met een braadworst en kartoffelen. Onze haven moet de transport van tanks naar saoedi arabië stoppen, maar de bank moppert. Hun aandeel, hun wapens in wapens en wanorde maakt sprongen, dus de staat lot het. Het is, de, het is te nauw verbonden met pensioenspaarfonds. Niet wagens, maar combi's met kamkorders. Met de wagen al het werk, niet meer. Met deze euronormen. Zwaar beladen is dit daar wel een kapstok voor. Dat bekommer om een man zaken zo raar sociaal. Me vraagt gewoon een Antwerps. Eén Antwerps. Eén Antwerps haiku'tje. Hey. Alfa mannetje. Ik ging van alles veranderen. Geen verandering. Behalve in iets waar ik alles behalve fan van kan zijn. Met de harde hand heb ik leren Antwerpen. Thank you. Thank, you. Thank you. Absolutely. Thank you. My Hey, Philip. Ja. Jij bent... Je weet het toch wel. Hè? Sorry luisteraars. Eigenlijk waren we al afgaat. Dit applaus is ook voor jou. Want over twee jaar ben jij de volgende. Met je haaikoes, weet je dat? Je kreeg nu al een plug van... Uh, ah, wel, ik zal je de volgende afleveringen... de luisteraar even warm maken. Ik zal ook eens uit mijn... Um... In 1995, 1996 heb ik uh, heel veel getoerd met een groep waar ik mee speelde, Circus oh ja. En dan kwam ik elke avond thuis na drie optredens per week. En dan schreef ik drie tot drie maal toe in mijn dagboek. En uh, als je dat snel voorleest, is dat ook slam poetry. <laughs> Oké, okay, he's got it coming. Hé, hey, makker tot volgende week. Ik moet er door, jongen. Tot uh, volgende keer. Hè? Dag luisteraars. Uh, uh. Welkom aan de praattafel nee, met, met onze en onze hier. Het paf vandaag.